Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Sinds de opening van de teststraat op Schiphol zijn ruim 7000 passagiers getest, meldt Nieuwsuur. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders die de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen vandaag al komen er zo'n 6500 reizigers uit oranje of rode landen aan op Schiphol. De Tweede Kamer vindt dat er op Schiphol meer coronatests moeten worden gedaan... De testraad kan nu maar zo'n vijfde van de reizigers uit risicogebieden aan en is s'avonds en s'nachts gesloten. De Kamer wil dat het kabinet de testcapaciteit uitbreidt. Maar het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de vraag naar een coronatest de laatste weken zo sterk is gegroeid dat een capaciteitsprobleem dreigt. En vraagt de GGD's daarom voorlopig de testcapaciteit niet uit te breiden. Het ministerie dringt erop aan dat mensen zich alleen laten testen als ze klachten hebben. De Amerikaanse politie heeft een jongen van 17 opgepakt in het onderzoek naar de dood van twee mensen in de stad Kenosha, in Wisconsin. Daar zijn al dagen demonstraties en rellen aan de gang nadat er zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. De coronasteun voor ZZP'ers blijft, maar er komt wel een vermogenstoets voor. Dat melden Haagse bronnen. Er was al een partnertoets. In Den Haag wordt onderhandeld over een nieuw steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zitten. Er komt ook extra steun voor de culturele sector. Het nieuwe pakket wordt soberder en loopt langer dan het vorige. In de procedure voor verkiezing van een nieuwe lijsttrekker van het CDA zijn geen fouten ontdekt en ook geen systeemfouten. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het CDA bestuur door een externe partij heeft laten uitvoeren. Er waren twijfels gerezen over de uitslag, maar minister Hugo de Jonge is de ter terechte winnaar, is de conclusie. Het weer, vannacht 11 tot 14 graden, morgen wisselend bewolkt, ook wat zon en een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. In de namiddag of s'avonds nemen de buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op ww.ziefmzandvoort.nl of ZFM Tekst